1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoofd. Gokken en sport. Als die woorden in één zin samenkomen... gaat het meestal over gokschandalen, zoals in het voetbal. Maar straks kun je gokken op schaatsen. En missionaris Peerke Donders. Hij hielp twee eeuwen geleden de Melaatse in Suriname. Maar had hij zelf nu ook lepra, ja of nee? In dat geval namelijk wordt hij geen heilige. De Nieuws BGV gaat door over vier minuten. Nu het nos met door Meegens drukkerij Johan Enschede in Haarlem dreigt failliet te gaan. De directie heeft de medewerkers gevraagd om hun vakantiegeld in te leveren om het bedrijf te redden. Doen ze dat niet, dan dreigt ontslag voor de 200 werknemers. Anders is het bedrijf gered, denkt de vakbond. Zoals het er nu naar uitziet, is het bedrijf dan wel gered. En dat komt voornamelijk omdat de omzet die uh, nodig is... om in ieder geval 2014 weer door te komen... voor het overgrote deel al uh, in huis is. De drukkerij in Haarlem is vooral bekend... van de productie van bankbiljetten en postzegels. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 300 jaar. Volgens vakbond FNV Kiem heeft Johan Enschede last van concurrenten... uit het buitenland die goedkoper werken. Mediamarkt heeft de wet overtreden door stiekem zijn medewerkers te filmen. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens na onderzoek. Mediamarkt liet mystery shoppers met een verborgen camera opnames maken. Die beelden werden gebruikt bij beoordelingsgesprekken met medewerkers. En dat mag niet, zegt het college. En je moet zich ook uh, realiseren dat zeker ook een arbeidsrelatie... waarbij mensen afhankelijk uh, van elkaar zijn, dit heel precair is. Mensen kunnen geen nee zeggen uh, tegen stiekem gefilmd worden... als je afhankelijk bent van je baas voor je dagelijks brood. De college Bescherming Persoonsgegevens bekijkt nu of Mediamarkt een boete krijgt. Het herstel op de woningmarkt zet door. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. Dat is volgens makelaarsvereniging NVM het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. Ook stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde verkoopprijs lag in het vierde kwartaal anderhalf procent hoger dan in het derde kwartaal. Toch zijn over heel 2013 de huizenprijzen opnieuw gedaald. De cijfers betekenen volgens de NVM niet dat de crisis nu voorbij is. Nee, er is sprake van herstel, maar niet overal gaat het even goed. Uh, we zijn blij met het vierde kwartaal. Uh, overal van, uh, van Limburg tot, uh, tot Groningen tot uh, in de Randstad uh, meer woning verkopen. Maar de realiteit is dat het op een laag niveau uh, plaatsvindt. Maar we zijn blij met het uh, herstel. Nederland is tegen een boycott van Israël... en is geen voorstander van sancties tegen dat land. Dat zegt minister Timmermans... naar aanleiding van uitspraken van SGP-leider Van der Staaij. Die had het gisteren over een sfeer van een boycott... Een aantal bedrijven heeft besloten niet meer te investeren... in Israëlische ondernemingen die meewerken aan de bouw van nederzettingen... in bezet Palestijns gebied. Timmermans zegt dat het kabinet zich consequent uitspreekt tegen nederzettingen... en dat Nederlandse bedrijven worden ontmoedigd zaken te doen... met of ten behoeve van nederzettingen. Gisteren benadrukte het ministerie al dat het beslissingen zijn... die de bedrijven zelf hebben genomen. In Tilburg zijn vijf mensen aangehouden die stroom hadden afgetapt van een lantaarnpaal op de A58. Volgens de politie wilden ze een illegale houseparty geven. De Rijkswaterstaat trok aan de bel, omdat er mensen op de snelweg liepen... en de verlichting daar was uitgevallen. Agenten namen toen een kijkje, vertelt de Tilburgse politie. Die troffen een lantaarnpaal aan... waaraan een stekkerdoos met stroomdraad was gekoppeld. Nou, toen was het natuurlijk niet zo moeilijk om die stroomdraad verder te volgen. En toen kwamen ze uit bij een tunnel bij die Rijksweg... en daar stond een auto met geluidsapparatuur... en vijf mensen waren daar net bezig om alles op te stellen... om daar kennelijk een illegale houseparty te houden. Het weer. Soms breekt even de zon door, maar meestal is het bewolkt. En er vallen af en toe wat buien. Het is 10 tot 12 graden. En het waait stevig. Bij zee vaak hard. Vannacht trekken die buien weg. Morgen is het dan droog. Geregeld zonnig. En het wordt een graad of 8. Oppassen voor de wind dus op de weg. Kees Kwaks, wat heb jij dan nog aan toe te voegen? Een file op de A73. Nijmegen richting Maasbracht. Aan ongeluk bij het knooppunt het Vonderen. Daar staat 3 kilometer vanaf Linnen. De linker rijstrook is dicht.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 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd, geen bommetje. De tentoonstelling in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Pop, yes. klassiek, literatuur, ballet, dans. Cultura24. Gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design, schilderkunst. Opera. Op Cultura24. Alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur, poëzie. Theater, film. Animatie, drama. Cultura24. Verrassend veel cultuur.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 Een bijzonder onderwerp tijdens de lunch. Onderzoek op het lijk van missionaris Pierke Donders moet uitwijzen... of deze missionaris, die zich ooit inzetten voor Lepra-leiders in Suriname mogelijk heilig verklaard kan worden. Daarover zo onderzoeker Henk Menke... en ook cultuurtheoloog Frank Bosman. Hij laat zijn licht schijnen op die heiligverklaring van onze Pierke. En we praten over de ijsderby. Gokken op schaatsen is dat het einde van de nette schaatsport. Het antwoord komt zo meteen van sportmarketeer Jan-Paul de Wild. En schaatser Erben Wennemars, Jan-Paul de Wild... bent u zelf een gokker? Nee, ik volsta met de klassieke voetbalpool op de zaak. Dus toch een beetje. Een ja, heel klein beetje dan. Ja. Andere heren gok u, gokt u? Nooit gegokt. Mijn vrouw gokt. En u? Ik gok alleen op, als er een nieuwe paus gekozen moet worden. Dank u wel. Ook doen we in de Nieuws BV dagelijks aan politiek. Daartoe struint onze redactie alle kanalen af... op zoek naar groot, maar ook... Klein politiek nieuws. Lizzy, diers, wat kwam je tegen? Nou, de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen beginnen langzaam op gang te komen. En dat is leuk, want er verschijnen er allemaal van die fijne campagnefilmpjes. Afgelopen maandag liet Michelle jullie dit al horen. Het is de politiek. Ja. politiek. CKNG gaat 100% voor de politiek. Ja, dat is het lijflied van de lokale partij Castricum Kern en Gezond. We hebben een tweede pareltje gevonden van de VVD Noordwijk. Die maakte een lipdub op deze powerballot. We this city. We hey, je hoort het niet, maar als je nou even kijkt op de webcam radio1.nl... dan zie je het bijbehorende clipje. En dat is, al zeg ik het zelf, nogal briljant. Het hele team van de VVD Noordwijk doet mee. In witte jassen en ux lopen ze al zingend door de stad. Ik zet zo ook eventjes een uh, linkje op onze Twitter-account... @deNieuwsBV. Lizzie Diers, dank je TV. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Het DNA van pater Pirke Donders wordt onderzocht. Waarom precies vragen we aan gepensioneerd dermatoloog Henk Menke... en aan Frank Bosman, hij is cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg. Ik ken Pirke Donders wel heel vaag, wel eens op een straat na een bordje gezien... maar wie was die man ook alweer? Nee. Ja, Perke Donners was een, was een beroemde Nederlandse heilige, is hij nog steeds. Hij komt uit Tilburg, geboren 1900 en, oh 1809, is Parimaribo gestorven. Waarom is hij nou zo beroemd? Omdat hij zich in Parimaribo heel erg ingezet heeft voor de lepra-leiders in die tijd. Een vreselijk besmettelijke ziekte. Die mensen werden uit de samenleving gestoot, moesten ergens in een soort kolonie... in een soort niemandsland hun zichzelf maar zien te redden. En Perke trok zich het leed aan en is daarvoor met gevaar voor eigen leven die mensen gaan helpen. En daarom uh, kennen we hem nog steeds. Meneer Menke, u onderzoekt al jaren de lepra-geschiedenis van Suriname. Even een fragment uit de documentaire over Peerke Donders. En dat fragment gaat over zijn aankomst op de lepra-kolonie Batavia. Wij kwamen tegen de avond aan. Zodra de melaatsen dit hoorden... begonnen zij dadelijk met de klok der kerk te kleppen. Waarop de besmettelingen zich naar de kant van die rivier begaven... om ons af te wachten. Ik kon mijn tranen niet weerhouden... Wanneer ik die arme melaatsen zag komen. Batavia, wat was dat voor plek? Ja, Batavia is. Uh, is uh, de plek waar. Uh, waar honderden, wat zeg ik, duizenden. Uh, uh, leprepatiënten. In de, in de. 19e eeuw geïsoleerd ge ge ge werden. Was het, is het zo een, erg dan, in de, in de 19e eeuw in Suriname? Ja, het was, het was zeker erg. De, de precieze cijfers weten we niet, maar. Er zijn schattingen dat ja, 1% van de bevolking... op een bepaald moment aan, aan lepra leed. En hoewel de bevolking van Suriname klein was... en nog steeds betrekkelijk klein is... Uh, kom je als je dat over een eeuw... want het gaat over een periode van bijna een eeuw... dat de Leprakolonie Batavia heeft, uh, heeft bestaan... kom je toch op duizenden mensen die daar geïsoleerd zijn. En daarom moesten ze ook worden geïsoleerd? Omdat ze aan lepra leden. Ja, volgens de wet en volgens de ideeën die men in ieder geval in Suriname en, en ook in andere delen van, van West-Indië... had over, over de aard van de aandoening. En zeg maar, dat isoleren van die, die leperpatiënten was zeg maar, een bepaalde strategie... Die, uh, die te maken had met, met de opvattingen die, we, die, die men toen, toen had over de, over de aandoening. En dan moet ik me echt voorstellen dat ze bij elkaar in een dorp woonden met een groot hek eromheen. En dan kwam zo, verder niemand bij. Zo kunt u het zich wel voorstellen. Het was niet letterlijk een hek, maar het was zeg maar, een soort eiland of een semi-eiland. Uh, nou, zeker een 100 tot 150 kilometer van de bewoonde wereld. En waren ja, dus, schoppelingen hè? Het waren absoluut verschoppelingen. De, de, het stigma van de lepra, dat, dat, dat weet u, dat stamt al uit Bijbelse tijden... Was, was, was enorm groot. En mensen met lepra waren verschoppelingen. En werden eigenlijk door de overheidsstrategie... van het opsporen van die mensen en het isoleren... werden, werden ze nog meer de verworpenen van de samenleving. Ja. Ja. En nu wordt er dus, dus onderzoek gedaan naar het DNA van die missionaris donders. Waarom gebeurt dat? Ja, dus bijna een toeval. Ik, eigenlijk moeten we bij het begin beginnen. Um, ik ben met een aantal anderen, en ik wil professor Twan Pieters wil ik noemen... Als, als een van de mensen van het Eerste Uur met wie ik dit samen opgezet heb... Uh, we zijn eigenlijk heel klein begonnen met het bestuderen van een bepaald aspect van de lepra-geschiedenis. We, we hebben ons geconcentreerd op de discussie in de 19e eeuw. Over, over de oorzaak van lepra... want ja. men wist in de 19e eeuw niet precies... waar die ziekte vandaan kwam. En bij dat en... onderzoek kwam u... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, toen niet. We, we, we zijn om het onderzoek in Suriname... Uh, wat archiefonderzoek betreft... voor te zetten, zijn we in gesprek gegaan... met de bischop van Paramaribo... bischop de Bekker. Omdat uh, de katholieke kerk heel sterk zat... in die leprabestrijding. En we wilden eigenlijk primair weten... of we de archieven konden onderzoeken... maar... Tijdens het gesprek met de bischop kwam naar voren van de kant van de bischop... de vraag, heeft Peer Codon dus nu wel of niet aan lepra geleden? is. En waarom wilde de bischop dat weten dan? Nou, en dat heeft dan te maken met die kwestie van heiligverklaring... waar u het in het begin over had. Um, dat is een heel traject, die heiligverklaring. En uh, daar weet uh, de heer Bosman meer van dan ik, maar... Um, dat stagneert. He. Peer Codonders is ongeveer halverwege de heiligverklaring. Die is een jaar of dertig geleden zalig verklaard door de paus. Dus dan maar heeft hij één wonder op zijn naam staan, toch? Er heeft één wonder op zijn naam staan, rond 1930. Ik, weet, ik dacht dat iemand beter geworden was in zijn naam, een ernstige zieke. Maar men wil meer, he. men wil dat hij heilig verklaard wordt. En, en dan heb is je nog een wonder nodig. Er is nog een wonder voor nodig. Oh. Of de paus moet een soort bypass volgen... en hem om andere redenen heilig willen verklaren. Maar wat dat heeft Schijnlijk dat was... nu dan mee te maken of hij wel of geen lepra had? Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Maar, maar dat is een hele moeilijke discussie die u nu aanswengelt. Maar ik denk dat de gedachten die de bischop had... en andere katholieken hebben... zoiets is als... nou, Peerke, die heeft tientallen jaren met lepra-patiënten gewerkt... die patiënten op schoot gehad and um. Hij heeft vermoedelijk geen lepra gehad. Is daar niet aan geleiden, denken we op dit moment. Of denken een heleboel mensen. En dat wordt dan gezien als een wonder. Dus als we nu als het DNA-onderzoek nog eens een keer zouden kunnen bevestigen... dat hij daar niet aan geleden heeft... dan zou dat gezien kunnen worden als een wonder. Maar dat is juist de vraag of dat zo is. En die vraag die geef ik door aan meneer Bosman. Ja, nou, het is natuurlijk... Uh, het, je mag het voor mij best een medisch wonder noemen... als Perke niet aan lepra zou hebben geleid. Of dat echt zo een medisch wonder genoemd mag worden, dat weet ik niet. Maar hij telt niet mee voor zijn heiligheid verklaring. Oh. Want dus, dus dat maakt eigenlijk daar niet voor uit. Want een heilige want? verklaring, daar moet je voor uh, dood gegaan zijn eerst. Want het idee is dat je dan aan een heilige bid, die dan op slotverrekening bij God in de hemel is, en dat God of dat die heilige dan een goed woordje voor jou doet bij God, zodat God een wonder kan bewerkstelligen. Dus de heilige doet niet het wonder. God doet het wonder. Ja. En de heilige is slechts tussen haakjes de voorspreker. En om een voorspreker te zijn, moet je natuurlijk eerst dood en in de hemel zijn. Dus ook al had pierke uh, geen le lepra. Ook had hij bij leven geen lepra. Dan is het misschien best. Een wonder, maar het telt niet mee. Ik snap het toch nog niet helemaal. Want na zijn dood komt hij ook in de hemel terecht. Dan kan hij toch nog aan God vragen van: uh, helpt die mensen? Even. Zeker. En als, en als hij dat dus zou doen en God uh, die wil eraan gehoor geven, dan krijgt hij zijn tweede wonder en dan wordt dat erkend wordt. Dan wordt hij heilig verklaard. Maar uh, of hij wel of geen leper had tijdens zijn leven, dus het wonder wat hij tijdens zijn leven gedaan heeft, telt niet mee voor de heiligvrijheid. Uh. Dat is slecht nieuws. Ja, ik weet niet. Misschien verschillende meningen van de deskundigen hierover. In het gesprek dat we hadden met bisschop De Bekker in Paramaribo. En die is ook niet de eerste. De beste, kreeg ik de indruk dat hij wel heel erg geïnteresseerd was in deze kwestie. Natuurlijk, juist... want als je, als je natuurlijk het plan hebt om jouw uh, zalige te laten promoveren tot heilige. <lacht> eh, daar zit natuurlijk ook wel een klein beetje een soort show, kerkelijk chauvinisme achter. Uh, dan heb je er baat bij dat die heilige zo heilig mogelijk is. En als je dan kan zeggen, die man had leep gaan moeten hebben maar heeft geen lepra, kijk eens hoezeer God met hem geweest is... tijdens zijn leven, dan moet hij toch ook he, in de hemel zijn, et cetera, et cetera. Ja. Dus het helpt wel mee, maar strekt genomen is het geen... Het helpt mee. De grap is natuurlijk dat professor Pieters en ik... wel staan achter de bisschop wat betreft het uitvoeren van dit onderzoek. Maar dat we ook andere redenen hadden om dit onderzoek te doen. Dus zeg maar, diverse ideeën zijn hier nou, bij elkaar gekomen. Nou, namelijk dat we geïnteresseerd zijn in welke leprastammen... en dat is nu puur biologisch, er circuleren in Suriname... wat te maken heeft met het grote probleem van zeg maar, de verspreiding van lepra over de aardbol en ook het wat kleinere probleem... maar voor de mensen in Suriname wel belangrijk... waar de Surinamese lepra vandaan komt. Heerst er nog steeds lepra in Suriname? Er heerst nog steeds lepra in Suriname. Weliswaar veel minder dan, dan destijds. Maar er heerst nog steeds En hoe lepra. zien mensen eruit die dat hebben? Voor een deel zie je bijna niets aan de mensen. Dat zijn mensen die minimale vormen van lepra hebben. En voor een deel krijgen ze afschuwelijke verminkingen. Ja. Maar ik moet u zeggen dat sedert uh, een... ...jaar of 30, 40 er krachtige middelen bestaan... ...die als de mensen op tijd beginnen met behandeling kunnen voorkomen... ...dat ze gemutileerd worden. Even nog één vraag over Pirke Donners. Is er dan helemaal geen mogelijkheid dat de kerk zegt... ...nou ja, het was een ongelooflijk bijzondere uiteraard, man, dat tweede wonder? We, dat hebben, we, we, hebben in, we hebben in de kerk allemaal regels, ook hiervoor heel strikte regels... ...maar we hebben altijd regel nul en dat betekent dat de pauze een uitzondering kan maken. We hebben ook bijvoorbeeld uh, Paul Johannes de 23 die wordt nu heilig verklaard... terwijl die geen vereiste twee kijk, wonderen gedaan kijk. heeft. Dus voor Perke bestaat er nog altijd de, nood, de nooduitgang. En er is nog een pater die zich bezig heeft gehouden met lepra-patiënten? Uh, pater nou. Damiaan, bij ja. mijn weten? Ja, klopt. Pater Damiaan, zeker. En die is uh, helaas voor de Tilburgers veel en veel beroemder... dan uh, Peerke Donders, tot grote vreugde van de Belgen. Damiaan was ja. een Belg. En uh, die heeft in... Uh, Hawaii gewerkt onder de leperpatiënten. In dezelfde periode overigens als Perke. Wanneer wordt trouwens bekend of Perke wel of geen lepra had? Wanneer het bekend ja, wordt? Wanneer weten we het? Ehm <laughs> um... Dat, is wel een dat zouden we eigenlijk moeten vragen aan de mensen... van het forensisch laboratorium in Leiden. Maar de afspraak we die we gemaakt hebben... <laughs> ja. was dat we in de loop van het komend jaar... in de, in de, loop, van dit jaar, in de loop van dit jaar... ik hoop de eerste helft van dit jaar... Uh, het onderzoek heeft geen voorrang... boven een heleboel andere onderzoeken die in het laboratorium plaatsvinden. Henk Menke en Frank Bosman, blijven jullie zitten. Je komt me zo naar een bot. De Nieuws-PV... De Koninklijke Landmacht die viert haar 200ste verjaardag. Het feest wordt gevierd op plein 1813 in Den Haag. En NOS-verslaggever Joris van den Kerkhof is daar ook. Joris, er staat een, een forse wind. Hè? Net hoorden we dat het publiek mogelijk niet kan gaan zitten... omdat het te hard waait. Is er een beslissing genomen al of het publiek nou wel of niet die tribune op mag? Zoals het er nu naar nou uitziet, kunnen ze gewoon gaan zitten. De wind is een beetje gaan liggen. De enorm grijze, nou, bijna zwarte wolken die, die zijn ook overgedreven... en hebben weinig water achtergelaten hier... Er wordt nog geoefend. De 1100 militairen van de verschillende regimenten... die, die staan uh, allemaal bij elkaar in allerlei verschillende kleurtjes... Uh, van, uh, van hun verschillende pakken rondom het grote standbeeld uh, op plein 1813. En dan is het wachten uh, de komende uh, drie kwartier op de aankomst van... Uh, koning Willem-Alexander. En dan uiteindelijk, als de koning er is... zal eh, de hoogste baas van de landmacht even een korte toespraak houden. Ik sprak hem zojuist over deze dag, over 200 jaar koninklijke landmacht... en ook over bezuinigingen. Hoe hij die, die twee dingen, zo'n mooie dag en bezuinigingen... met elkaar combineert. Nou, ik weet niet waar de grens ligt, maar op dit moment is mij wel duidelijk... dat ik dat op dit moment nog steeds kan doen. Als u nu naar uw mannen kijkt, zou die hier lopen... zou u mee willen lopen... Ja, kijk, wat je nu ziet, dat uh, zie je de komende dertig jaar ook niet meer, uh, denk ik. Dat is best uh, uniek. Maar het mooie is vooral de trots van mij ze lopen. Dat vind ik eigenlijk nog wel het mooiste van vandaag. Ze ja, zijn allemaal recht ook, hè, die mannen. Ziet u er tussen lopen waarvan u denkt, van, nou, die schouders mogen wel wat rechter. Nou, zoveel hebben we daar niet meer van, hoor. Dus uh, dat valt mee. Die buiken vallen ook mee, hè? Valt allemaal mee vandaag de dag, hè? Ja. Een fit leger hebben we. Ja, ja zeker weten. Ja. Nee, ik denk echt, uh, met name door de uitzendvaring die we hebben gehad... dat mensen heel goed weten wat je moet kunnen en wat je moet kennen... om een goed soldaat te kunnen zijn. En dat zie je ook terug in de krijgsmacht. De ervaring die we hebben door de mis die we hebben gehad... zie je terug in de kwaliteit van het leiderschap en de kwaliteit van de mensen. Lisa. Waarom heeft het 34 jaar geduurd? Ja, dat is een hele goede vraag, want het antwoord kan ik ook niet geven. Ik vind het een fantastisch iets en ik weet echt niet waarom het zo lang heeft geduurd. Ja, want iedereen oefent er wel toch op om dit een keer te kunnen doen? Ja, het is een traditioneel iets dat het bij het aantreden van een nieuwe vorst je zoiets doet... en ook het aanbieden van de sabel hoort daarbij. Misschien zegt het ook iets over de rol en het respect van de krijgsmacht... in de maatschappij die toch is veranderd de afgelopen 30 jaar. Dat het nu weer wel kan? Dat het nu weer wel kan. Want was het idee dat het afgelopen jaren nou ja, die landmacht krijgsmacht... Mh. Nee, maar ik stond bijvoorbeeld in 1980 als hele jonge kadet op de Dam. Tijdens de inhuldiging. Dat was toen heel anders dan de inhuldiging die we dit jaar hebben gehad. En je ziet dat misschien niet de waardering voor de krijgsmacht... maar wel het respect voor de krijgsmacht... gewoon hoog is voor de afgelopen jaren. Schappig, u hebt het over de jonge kadet. U gaat helemaal recht staan. Nog rechter dan hij al stond. Kun je nagaan. Nou is de oude kadet. Ja. Dank u wel. En die oude kadet die moet dan zo lopen van het standbeeld... uiteindelijk door al zijn militairen heen... naar de grote tribunes die daar zijn. Wachten op de koning en wachten tot het officiële moment. Tussen 14.13, uur 13, zo is het idee, en 14 uur 48 gaat alles gebeuren. Om kwart voor drie is alles weer klaar. Dan horen wij jou nog, kan ik me zo voorstellen. En dan het verslag hebben we Joris van den Kerkhof. Er is een groep die train heet en die drive by op dit moment.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 jaar oud is hij inmiddels was het eh, begin januari 2012 drive by van train oh Den Haag Donderdag verlaten we in deze rubriek het Binnenhof en kijken we naar zaken in de gemeentepolitiek. Hoe krijg je de gemeentepolitiek in godesnaam populair? Uit een onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in bijna 100 Nederlandse gemeentes partijen moeite hebben met het vinden van raadsleden. In 20 gemeentes dreigen partijen daardoor te verdwijnen. We praten erover met oudjournalist Wouter Keurpershoek, nu lijsttrekker van de partij voor Neerrijnen. En met Koos van Bovenhuis, oud raadslid voor de partij Gemeentebelangen Ede. En we zeggen u tegen meneer Keurpershoek in Ik, dit tweede. Ik uh, verwacht dat wel, ja. <laughs> meneer Keurpershoek. U woont in de gemeente Nierijnen, schuin boven Zaltbommel. Uh, vanuit Den Bosch gezien dan. Ja. En naast u, Tiel, naast Tiel, de Malse. die nieuwe partij voor Nierijnen die had uh, geen moeite dus om een nieuwe kandidaat te vinden, want u heeft zichzelf aangedaan. Ja, ja. uh, waarom? Nou, ik uh, was gestopt met de journalistiek en heb altijd me al ontzettend geïnteresseerd voor lokale politiek. Heb daar nooit wat mee gekund hè, vanuit je journalistieke hoedanigheid. Felix, toch? Ja, dan mag je niet de, de Precies, dat mag niet. <laughs> mag dat heb ik ook, ook nooit uiteraard gedaan. En nu ontstond die mogelijkheid. Dus ik ben gewoon gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En er was precies op het moment dat ik dat ging doen... een nieuwe beweging van bezorgde burgers. Bezorgde burgers ja. voor Neer En waar is de partij bezorgd over? Het gaat vooral over ons eigen gemeentebestuur. We hebben twee coalitiewijzigingen gehad in vier jaar. De burgemeester is weggestuurd. Wethouders die aftreden en weer aantreden. Uh, gemeenteraadsleden die elkaar de hand niet schudden. Uh, kortom, een gemeente waar heel veel uh, kiezers uh, ja, zich zorgen over maken. Maar daar gaat u straks Geen beleid dat, gemaakt dat, dat iedereen elkaar de hand weer schudt. Nou, ik zou daar wel heel trots op zijn als dat zou lukken. Ja. Maar wat is het doel? Het doel is letterlijk uh, niet zozeer om nu enorme grote veranderingen... qua politiek uh, tot stand te brengen, qua thema's. Want die spelen wel en daar hebben we een mening over. Maar dat is het minst spannende. Ja. Het spannende is eigenlijk dat we echt denken... van de moeilijke cultuurverandering plaatsvinden... En uh, dat gemeentehuis. We hebben niet meer het gevoel dat daar nou echt onze vertegenwoordigers. U wordt een, zitten. Soort, een soort, soort relatietherapeut, wordt u? Een soort van relatietherapeut. Maar dat klinkt weer, klinkt weer heel bedweterig. Maar het is wel zo dat ja, het, het, de raadsleden die er nu hebben gezeten. en nog steeds zitten, een paar maanden. Ja, die hebben wat ons betreft echt wel uh, wat uit te leggen... als het gaat om uh, wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Nee, Reiner dus niet, maar veel andere lokale partijen... hebben moeite met het vinden van kandidaats, kandidaatsraadsleden. Uh, minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk maakt zich hier zorgen over... en zegt dat het komt door het imago van de politiek. Ik denk dat het in ieder geval ook mee te maken heeft... dat het aanzien van de politiek uh, nou niet stijgt. En dat we toch de laatste jaren toch de neiging hebben gezien... om aan politiek bashing te doen en te praten over zakkenvullers... Koos van Boven, hij is oud-raadslid voor de gemeente Belangen-Ede. Er wordt gedaan een politiek bashing. En daarom is het imago van de lokale politici niet goed. Is dat inderdaad de kern van het probleem? Nou, dat kan, in, uh, dat kan meneer Plasterk wel vinden. Maar dan praat je natuurlijk in zulke algemene vaagheden. En ik heb net meer ook horen vertellen... hoe hij nou zich tegen de lokale bestuur van Iran aankijkt. Want ik vind lokale politiek vind ik al, al, al niet helemaal een, een correcte... Uh, met name nou, het lokale afgezien, bestuur. Afgezien daarvan het imago. Nou, Het imago in, in de gemeente Ede is van het lokale bestuur... absoluut niet slecht. Nee. nee. Maar als je kijkt naar wat, wat berichten uit het nieuws nu... Hè, de afgelopen dagen. Wethouder Wijk bij duursteden betrokken bij Wietteelt. Raadslid Dinkelland, hoorden we net nog, plundert de gemeentekas. Jos van Rijver verdacht van het ronselen van stemmen. Dan denk je, nou, dat doet het imago toch echt niet goed? Dat ben ik me nu eens. Kijk, zo zijn er natuurlijk een aantal voorbeelden. in nee, Nederland. Je hebt 429 gemeentes en inderdaad, dan zal er inderdaad... nou misschien 10% of 5%, 20, 30, 40 gemeentes... zal wel wat loos zijn, ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat partijen zich vaak bij het, bij het zoeken en, en kiezen van kandidaten... toch niet helemaal laten leiden door deskundigheid en, en lokale betrokkenheid. Ik denk dat daar ook nog wel een kern zit, hoor. Want daar kunnen ze doorgeleid worden? Door deskundigheid en lokale betrokkenheid? Zeker wel. Kijk, je hebt natuurlijk in iedere, iedere gemeente, groot of klein, heb je natuurlijk toch mensen... die van bepaalde bestuurlijke problemen op lokaal niveau... Best, best goed verstand hebben. Of maar die nou moet je is... misschien zoeken met een lampje. Nee, want je hebt in iedere gemeente sportbestuurders... je hebt iemand van een woningbouwvereniging. Maar die wil niet gaan zitten tegen die ja. lage vergoeding in de gemeenteraad? Ja, Die vergoeding speelt helemaal geen rol. Meent u nee. dat? Nee, dat meen ik oprecht. Want dat is ook aan de orde gesteld. Hè? Op... Er zullen best mensen zijn die het voor het geld doen. Dat, heb ik, dat is het dat rapport van de... Van oh, ik weet niet die... wat je in Ede krijgt, maar in Nerein is het echt... Uh... Nee, nee, ja, nee niet. Minister Plastark ja. heeft nu gezegd... Van, het moet vooral niet omlaag, hè? die vergoedingen eerder omhoog. Ja, ik denk dat dat als je het om Kijk, dat, dat is dat rapport over de deelraad Feyenoord. Kijk, dat ze daar zitten voor het geld. Daar liep het weer een verkeerd beetje, juist, Precies, ja. een beetje verkeerd. Kijk, en ik denk dat de situatie, zoals ik hem in Ede ken... en ik ken hem dus, dus heel erg goed... dat dat geld daar absoluut nooit een rol heeft gespeeld... om je überhaupt kandidaat te stellen. Het probleem niet. is dat er nu binnen de gemeente... eigenlijk niemand is die antwoord kan geven op de vraag... waarom zou je wel... In de gemeenteraad gaan zitten. Omdat nogmaals, mensen die dat niet van nature als hobby hebben, hè, de politiek, dus dat je als hobby daar gaat zitten, ja. dat begrijp ik nog wel. Maar als je echt een soort belang euh, ziet, en zelfs een soort algemeen belang, ja. Ja, dan zeggen dan heel veel mensen: van Ja, nou ja, dan heb ik niets te zoeken in de, bij de gemeente. Dat klinkt wel heel verdrietig eigenlijk. Dat vind ja, ik het ook, ja. ja dat, dat, dat, dat kan een lokale ervaring zijn, maar. Het nou, is van. alles fantastisch geregeld, maar Jan Mans, de oud-burgemeester van Enschede, die zei in de uitzending ook: gemeenteraadsleden zijn veel te veel met zichzelf bezig. Nou, dat geldt in ieder geval voor Nijmegen. Ja. En voor u? Nou, bij ons is dus niet, maar ik ken natuurlijk wel voorbeelden. Ook in de gemeente Geldermassen bijvoorbeeld. Nou, dat, misschien dat je dat ook weet. He, dat er dus best een aantal mensen zitten met een lokale partij, he, een soort, nou, noem het maar eigen belang, en die dan gaat met een aantal mensen om zich heen, en die worden dan een een of twee man's fractie in het, in het ergste geval. Ja, dat is natuurlijk vier jaar lang een geroep in zo'n raad. Nou, en als er dan een keer een burger toevallig op die publieke tribune zit... en die ziet dat aan, die denkt, nou, dat is mijn hobby in ieder geval niet. Dus dat, dat, maar nogmaals, dan beperkt het zich tot, tot een nou, aantal. misschien moet er dan de gemeente waar het niet goed gaat uh, komen, komen kijken in, uh, in Ede. Maar ik denk toch dat in heel veel gemeenten van Nederland... in ieder geval die relatie tussen die gewone kiezer en het gemeentebestuur... Dat het niet een uh, relatie is vol warmte. Maar soms is het niveau van een gemeenteraad echt bedroevend. Ja. Dat weten we allemaal. Ja, Heeft klok. u er enig idee over hoe je dat niveau weer op kan krikken? Ja, nou, sowieso door de fracties groter te maken. Kijk, ik, kan natuurlijk, ik vind dat je het iemand fysiek niet aan mag doen. om in zijn eentje in een gemeenteraad met 39 leden te zitten. Goed, Die goed dus soms wordt altijd... er maar één iemand gekozen. Ja, maar dan, dan moet je een kiesdrempel in, invoeren op, op, op gemeenteraadsniveau. Daar bent u voor? M Mordicus voor, ja. Ik denk dat dat, als dus ik het ook zie. ik heb dus 17 jaar lang in de gemeente Ede fracties gezien met, van één of twee... en die dan alle vier de commissies moeten doen. Die moeten een raadsvergadering doen, die moeten werkbezoeken afleggen... die moeten stukken lezen. Daar mag iemand helemaal niet aandoen. Dus maakt hij er dus niks van. Maar even nog tot slot, he, want, want het gaat er natuurlijk de hele tijd over hoe... Uh, en u zegt aan de ene kant, het valt wel mee, maar hoe... Krijg je nou nieuwe gemeenteraadsleden? Wat is dat is, dat, dat merken advies. wij nu met die nieuwe beweging, die nieuwe partij... dat dat ongelooflijk moeilijk is. We hebben heel veel mensen die zeggen... ja, we vinden het goed en dan moet inderdaad de cultuur... Hoe je over? Maar we hebben geen tijd uh, ja. en ik heb een gezin ik moet werken. Uh, nou, Er is inderdaad dus geen vergoeding. Dus als je al tijd zou inleveren voor geld... Dus je moet single sowieso... mensen uitzoeken die werkloos zijn. Je moet uitkijken dat je geen hobbyisten krijgt... Ja. die het gewoon leuk vinden als een hobby... of mensen die zo'n deelbelang willen dienen... dat ze tegen die bepaalde lantaarnpaal in de straat zijn... en daarom in de lokale politiek gaan. En dat is heel erg moeilijk. Koos van Boven, oud-raadslid van gemeentebelangen ede waar het allemaal koekenij is... en Wouter Keurpershoek, lijsttrekker van de partij voor Nerijnen. En we hadden het met hen over het vinden van geschikte gemeenteraadsleden. BV. Met Felix Mulders en Willemijn Veenhol. Hier aan tafel nog steeds onderzoeker Henk Manke... en cultuurtheoloog Frank Bosman. Van hen hoorde je al alles over missionaris Pirke Donders... zijn goede werken en zijn kans op een heilige verklaring. En we praten zo met sportmarketeer Jan-Paul de Wild... en Erben Wennemars over gokken op schaatsen. Is dat wel of niet een goed idee? En Erben inmiddels aan tafel nu um, als tussenstop... op weg naar het EK Allround, begrijp ja, ik. Ja, inderdaad. Dat gaat weer beginnen, hè. En daar heb je een pak voor nodig. Nou, nee, ik heb vandaag al... Ik, we zaten net als te kijken naar, naar, naar de vaandelgoed. Daar had ik ook bij aanwezig kunnen zijn. Maar ik heb gekozen om, om hier te zitten. Goed dat je er bent. Hè. Dit is Radio 1. Het nieuws met Mark Visser. Drukkerij Johan Enschede heeft de medewerkers gevraagd... om hun vakantiegeld in te leveren om het bedrijf te redden. Anders dreigt het ontslag van 200 werknemers... om een faillissement te voorkomen. Het inleveren van salades is de eis van een investeerder... die al sinds de zomer probeert om Johan Enschede te redden. Nederland is tegen een boycott van Israël en is ook geen voorstander van sancties tegen het land. Minister Timmermans reageerde mee op een uitspraak van SGP-leider Van der Staaij dat er een sfeer van boycott is. Hij zei dat nadat pensioenfonds PGGM bekendgemaakt had niet meer te zullen investeren in vijf Israëlische banken die de bouw van nederzettingen in bezet gebied financieren. PGGM investeert nog wel in andere fondsen in Israël. En in Tilburg zijn vijf mensen aangehouden die stroom hadden afgetapt... van een lantaarnpaal op de A58. Volgens de politie wilden ze een illegale houseparty geven. Dijkswaterstaat trok aan de bel omdat er mensen op de snelweg liepen... en de verlichting daar was uitgevallen. Agenten zagen toen dat er een stekkerdoos met een stroomdraad... aan een lantaarnpaal was vastgemaakt. Zo over de hoofdpunt. Wie heeft dat gedaan natuurlijk? Oké, okay, Kees Kwaks vanuit Den Haag met de file. Op de A4-antwerpen Bergen-op-Zoom staat in beide richtingen file bij Hoge Heide. Staat twee kilometer in beide richtingen. In de middenberm wordt nu een spoedreparatie uitgevoerd. Daarom is de linkerrijstrook dicht. En er wordt een gekantelde vrachtwagen geborgen op de N50 zwolle Emmeloord. Daarom is die N50 in beide richtingen dicht tussen Kampen en Ens. Roelof van de redactie is er weer met een update van de nieuwsbv.nl. Mark Wahlberg is tegenwoordig een gevierd acteur. Onder andere in Boogie Nights en The Departed. Maar vroeger, toen Mark nog een Marky was. had hij een carrière als muzikant. Als rapper Marky Mark met zijn Funky Bunch. En dat klonk toen zo. Come on, come on. Mark Wahlberg kijkt met weinig trots terug op zijn tijd in de 90s. Dat hij muziek maakte. Dat vertelde hij bij Jay Leno. Hij zag er belachelijk uit. En als hij nu terugkijkt, vindt hij zichzelf veel erger dan de ster van nu. Justin Bieber hard time. I mean, my god, I was an absolute trainwreck. Helemaal niet nodig, want in die tijd zagen we er natuurlijk allemaal stom uit. En behalve ik, want ik had echt een heel tof paars glimmend trainingsjack... en weggeschoren zij haar. Op de site zie je hoe Marky Mark er in de jaren 90 uitzag en wat hij allemaal deed waar hij zich nu voor schaamt. Ook op de nieuwsbv.nl de nieuwe Amerikaanse film Her gaat over een man die verliefd wordt op de computerstem die uit zijn pc komt. Naar aanleiding van die film stopt de computerfabrikant Apple een paar geintjes in hun stemcomputer. Siri heet dat systeem. Bij BNN werken we ook al een hele tijd met computers die stemherkenning hebben en dan terugpraten. Dat is super handig en het werkt heel efficiënt. Je kunt zo'n apparaat namelijk alles vragen. Maar sinds de fusie met de Fara, je kon er al alles over lezen in Nieuwe Revue, zijn ook die computers aangepast met socialistische software. Luister maar eens mee als ik nu een vraag stel. Computer, wie is de mooiste vrouw van Nederland? Astrid Joosten met een flesjagermeister. Een fles En als ik voor de fusie wat nodig had... dan vroeg ik aan de computer waar het lag... en dan kreeg ik gewoon een antwoord. Maar nu krijg je er vaak een Farah-preek bij. Bijvoorbeeld, um, computer, waar liggen de plastic zakken? Linnentassen zijn beter voor het milieu. Ja. <lacht> nou Nog eentje, een, een levensvraag dan maar. Uh, Farah-computer, bestaat God? ja. God bestaat en zijn naam is Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> nou, dat is inderdaad. Nou, ga naar de NieuwsbV.nl. daar kun je ook een bijschrift maken... bij onze nieuwsfoto van de dag en meer. Jan-Paul de Wild, de oh. sportmarketeer bij het sponsoringsbureau <laughs> Company. En schaatser hebben, Mennemaars, met jullie hebben we het over Ice Derby. Ja. Een nieuw schaatsevenement dat na de winterspelen getest gaat worden... in Dubai, als het allemaal doorgaat. Jan-Paul, in het kort, wat is dat Ice Derby? Ice Derby is een uh, nieuw commercieel uh, schaatscircuit... Waarbij eigenlijk uh, short track en lange baanschaatsen in de blender zijn gegooid. En uh, vier schaatsers uh, tegelijk de baan ingaan op een baan van 220 uh, meter. Dus die is korter dan normaal? Ja, ja, het is korter dan normaal. Het zit eigenlijk een beetje tussen short track en, uh, en lange baan in. En het is een uh, sterk op entertainment gericht uh, knock concept... waarbij in iedere heat uh, schaatsers uh, afvallen. En short tegen lange baan schaatsers, kan allemaal? Ja, het idee achter het concept is uh, dat het is een invitatie toernooi is. Er worden 70, 70 rijders uit zowel short als lange baan... of zou ook skilleren kunnen gaan uitgenodigd worden... Mm -hmm en uh, die gaan allemaal uh, kriskars door elkaar... Uh, in een knockout concept uh, tegen elkaar schaatsen. En eentje is de winnaar. En um, hoe, wat zijn de afstanden? Is dat dan bekend? Nou, nah, de afstanden zijn nog niet expliciet bekendgemaakt. Het is wel bekend dat het op dit moment een baan van 220 meter gaat worden... Uh, ik weet niet wat Erbert ervan deed, maar ik zou me voor kunnen stellen... dat het iets van vijf of zes rondes gaan worden. Dat zou hartstikke mooi zijn, ja. Dus dat betekent dat we eerder de Muldertjes en het gaan zien... en dat Sven Kramer niet zo snel zal meedoen. Nou, ik denk inderdaad dat het echt voor de echte sprints is. De, de waaghalsen, want het wordt gewoon racen tegen elkaar. Het wordt niet meer tijdrijden, maar het wordt racen. Ja. Nou vindt de internationale schaatsunie, de ISU, die vindt het geen goed plan. Ja. Vicevoorzitter van de ISU, Jan Dijkema. We willen die sport gewoon zuiver houden en gokken is uh, en, en, en uh, georganiseerd gokken is, is het uitlokken van matchfixing. En dat, uh, dat willen we niet, dat mag duidelijk zijn. Want er kan gegokt worden ook, hè? Ja. Ja. Dat is natuurlijk even een belangrijk een ja. punt aan dit. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, nu, kijk, nu denk ik dat bij de ISU per definitie uh, geen goed plan volgt... op alles wat met innovatie te maken heeft. Dit is dus innovatie? Is, ja, dit, dit, dit is absolute innovatie. Dit, dit, dit, dit sluit aan bij een trend die we al veel langer zien. Bijvoorbeeld in, uh, in beachvolleybal en, en bordercross en short track. Ook als er voor duizenden euro's gegokt kan worden? Of voor dollars of wat dan ook? Jens? Nou, gok op sport is, uh, is van alle tijden. Hè? Je kan op dit moment als je wil, kan je op de lange baanwedstrijden. In Sochi uh, kan je ook inzetten, op voetbal en tennis uh, kan je inzetten. We spelen al van oudsher de Toto, dus uh, dat is niks nieuws. Maar dit wordt echt, die ice Derby is bedacht om er straks op te gokken. Ja, dit is dit. Maar daar is toch ook helemaal niks, niks, niks aan apart staan. Je kunt het toch beter re-reguleren dan dat je het illegaal doet. Alleen ik denk wat ISU, waar, waar ze veel meer op tegen zijn, is dat, dat, dat ze het zelf niet in de hand hebben. Het wordt een, alter, een alternatief circuit. En daarom zegt de ISU, want ik had gisteren sprak ik de heer, de heer, de heer Dijkema en die zei tegen mij: Ja, maar dat is gewoon uh, dat, dat, dat circuit, wat nu opgericht wordt, dat is in handen van de, letterlijk, van de Koreaanse gokmafia en de Amerikaanse gokmafia. En daar willen we niks mee, mee, mee te maken hebben. Oftewel, hij is gewoon bang dat er een alternatief schaalje nou, ontstaat. Er is natuurlijk eerder, hè, in de jaren zeventig, heeft ze uit Schenk, is toen is er ook al een prof-circuit gekomen. Uh, nou, dat heeft ze toen ook niet gehaald. Maar nu uh, gebeurt er dit. En ik denk wel dat het wel een, een, een, een beter moment is. Omdat er, uh, er zijn al heel veel innovaties. Maar die schaatsport is zo, zo conserva conservatief. En ik denk dat dit wel gaat helpen. Meneer Bosman, u bent cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg. Ja, waar u en een schaatsliefhebber. Ja, ook oh, ja, Ook nog wel. En ik, ik hoor hier bij de, de Wereldschaatsbos een soort, een soort concept zitten... van een soort idee van een zuivere sport. Alsof sport alleen maar sport is als het een bepaalde zuiverheid heeft. En dan staat er voor manhaftigheid en voor sportiviteit... en voor gentlemanship en voor geen gokken en zo. Dat is allemaal wel heel erg mooi. Maar is dat inderdaad niet al verschrikkelijk achterhaald? Hoezo zuiverheid? Ja, ik denk dat het zuiverheid? Dat we dat juist heel graag willen, weer. Het gaat alleen, uh, ik denk dat wat, je, wat je centraal stelt, is gewoon winnen en verliezen. En daar gaat het, gaat het, het, het om in de sport. En de schaatsport is een, is een sport waarbij het. He, eigenlijk is het het, het ultieme tijdrijden. Mm. En de tijdrijden gaat er een beetje af, maar het gaat nu gewoon man tegen man. Racen tegen elkaar. Maar Jan-Paul, dat argument van matchfixing, matchfixing wat ISU zegt, dat, dat gevaar zit er toch wel in? Nou, kijk, ik denk dat er wel één belangrijk uh, zakelijk argument achter zit. Kijk, op dit moment is bekend dat het twee investeringsmaatschappijen uit het Midden-Oosten zijn... die een budget van 500 uh, miljoen dollar ter beschikking hebben gesteld... om dit circuit van vier races van de grond te krijgen. Nou, kijk, ik denk dat het wel wenselijk is uh, dat bijvoorbeeld blijkt... dat er geen uh, gokpartijen uh, deel uitmaken van deze investeringsfonds. Ik denk Want... dat het wel zuiver is uh, dat dat strikt, uh, dat dat strikt uh, gescheiden blijft. Want je kan ook gaan gokken op het feit dat er bijvoorbeeld... in de tweede heat gaat er iemand onderuit. Ja. Nou, Erben, dan wordt jou, uh, laten we zeggen, 5 miljoen aangekomen geboden om in de tweede heat onderuit te gaan. Dan ga je toch lekker onderuit. Ja, ga ik zeker onderuit, ja. ja. Dat is toch dan... ja. helemaal niks mis mee. Ja. ja. Nou. ja. zo ken ik je niet. Je gaat, je gaat er voor de winst. Nee, maar het gaat erom, wat is de echte sport? Hè? Is het gewoon entertainment? Of is het de echte sport? Uh, uh, ik denk dat als je een wordt, de ISU gaat ook een brief uitsturen, nog voor de speler, dat dan zeggen van wie daar aan mee gaat doen, die, wordt, die, die, die, die mag niet meer meedoen aan, aan internationale wedstrijden. Dus dan gaan de echte toppers gaan niet meer. De echte toppers, de Misha Mulders en de Rolop Mulders, die willen gewoon wereld Kampioen worden. Want daarvoor ben je sportman. Maar kan de ISU daarnaast... dat, bes dat beslissen? Dan doe je niet meer mee. Kunnen zij zeggen, als je nou, meedoet ja, aan nou, de Ze hebben dat wel goed afgetikt in hun, in, in, in hun regels. Dus dat kunnen ze, kunnen ze ze, zij kunnen dus gaat ze wel uitsluiten voor hun eigen competities. Uh, misschien wordt het dan wel zo interessant dat je zegt van, ik ga. Ik, Wereldkampioensprint vind ik, vind ik niet, niet interessant. Ik wil liever gewoon uh, geld verdienen met. Uh, met, uh, met of, je uh, krijgt, of je krijgt de mensen die toch al een beetje op een retour zijn. Ja, nou, dus dat, dat kan wel. Je kunt er natuurlijk wel: van je kunt bijvoorbeeld een oude, nog een oude, oude wereldkampioensprint uh, uit, ja. uh, uit, uit, uit de kast trekken. Ja, en een paar rondjes laten rijden. Of je kunt zeggen van een Shani Davis, die aan het einde van, van zijn carrière zit, die meervoudig Olympisch kampioen is en nooit een nooit euro verdiend heeft. Die zegt van nou, weet je, ik ben, ik ben al drie keer Olympisch kampioen. Ik wil nu wel een keertje wat anders gaan doen. Maar als ik jou zo hoor, heeft het dus geen fluit met sporten maken. Het ijsderby. Derby. Want nou, je gaat in die tweede heat, ga je gewoon onderweg. Nou, ik ja, geloof wel dat, dat je er wel uit kunt leren. Uh, en elementen daarvan, die zijn ze nu, daar zijn ze nu ook wel mee bezig met het uh, in de ISU. Want de Marsstart, dat kennen we nu nog niet. De Marsstart, dat je de mars met, start, dat, is met uh, dat, is een, dat, dat is een evenement waarbij je met 20 rijders 25 rondjes rijdt... en de eerste over de finish heen, die wint gewoon. En dat is een evenement wat over vier jaar uh, gewoon olympisch is. Dat weten we nu nog helemaal niet, maar dat is eigenlijk voor... Maar dat weet onzeker. jij al wel. Nou ja, daar wordt al heel veel over gesproken. Er wordt al mee geëxperimenteerd. Er wordt volgend jaar voor het eerst een WK georganiseerd. Dus, dat, dus die sport gaat er wel heen, maar het gaat heel langzaam en dit gaat natuurlijk de boel natuurlijk wel weer in een ja, versnelling kijk, zetten. Kijk, ze zei een paar dingen. Kijk, wat de geschiedenis uitwijst als je bijvoorbeeld kijkt naar beachvolleybal, naar boardercross, naar uh, naar short track, is dat dat zijn allemaal concepten die ooit als entertainment gestart zijn. He, uh, op het strand, in de sneeuw. Nou, er is onherroepelijke vraag naar sporten die een hoger entertainment gehalte hebben. En de tijd wijst uit dat, dat ze sporten ongeveer een jaar of tien, twaalf nodig hebben... om ze recht te ontpoppen tot een volwassen sport of niet. Het uh, kan twee richtingen opgaan. Uh, dit circuit kan een Las Vegas-achtig concept blijven... Uh, wat wellicht na vier jaar een stille, uh, stille doodsterft. Maar we zouden het ook zomaar over twaalf of zestien jaar terug kunnen zien... Uh, op de Olympische Spelen. is absoluut mogelijk. Dus het is gewoon nog echt niet te zeggen. En het is wel, want Erben... Die promoot het vooral als vernieuwing nou, in de sport. Eén één ding is zeker, en dat valt mij tegen van de ASU... dat als er één sport is die, die dit soort innovatie zou moeten omarmen... is het het schaatsen. Kijk, het schaatsen heeft gewoon absoluut een probleem. Want ze hebben het nodig. Ze hebben het absoluut nodig. Wereldwijd komt van al het geld wat omgaat in het lange komt schaatsen... meer dan 90% uit, uh, uit Nederland. Dat is een uh, enorm gevaar. Nederland sponsort ook Amerikaanse... Ja, Schaatsers? kijk naar Shawnee Davis die vroeger door Scheringa werd uh, gesponsord. Ja. Kijk naar boarding bij grote lange baan uh, toernooien. Dat zijn en, allemaal en Nederlandse dat, sponsors. Dus, waarom is dat een, een, een punt dit? Nou, dit is een gevaar omdat dat schaatsen dreigt te verworden... door het een puur nationale sport. En ook een sport, in alle eerlijkheid... die hm. zich, die zich de, de afgelopen tien jaar maar moeizaam heeft geïnnoveerd. Dus, ja. dus daarom op zich... Uh, juich je zo'n initiatief als dit wel toe? Je moet alleen kijken hoe het uitpakt. Ik juich het absoluut toe. Het enige wat ik wel als kanttekening plaats. is dat er wel een strikte scheiding is tussen organisatie en, en, uh, en gokbedrijven. En er zijn natuurlijk fantastische schaatsers in Saoedi-Arabië en in de Verenigde Arabische. Ja, maar theoretisch. We gaan het voetbal organiseren in de winter. We gaan schaatsen in Dubai. Het maakt ja, de artiesten uit. zijn ooit naar Las Vegas gehaald. Ook om deze reden. De Nieuws PV. De Mediamarkt heeft de wet overtreden door zijn medewerkers stiekem te filmen. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Vorig jaar kwam in het nieuws dat de Mediamarkt het personeel met verborgen camera's heeft gefilmd... en die beelden gebruikte om de medewerkers te beoordelen. Wilbert Tomees van het College Bescherming Persoonsgegevens. U heeft de zaak onderzocht. Waarom mag dat niet wat de Mediamarkt deed? Nou ja, omdat het heel kort gezegd in de strijd is met de wet. Maar laat ik het wat praktischer maken. Hè. Kijk, mensen hebben eigenlijk allemaal wel het recht om in hun dagelijkse doen en laten onbespied te blijven. En dat betekent dus dat je ook niet stiekem gefilmd mag worden. Zeker ook niet in arbeidsrelaties. Het, is, het zijn mensen die bij een baas werken, afhankelijk zijn van die werkgever voor hun inkomen. Uh, moeilijk nee kunnen zeggen in zo'n situatie. Dus het uitgangspunt moet gewoon zijn: laat je mensen onbespied. En ze hebben het gedaan met beveiligingscamera's. Wat vindt u daarvan? Uh, nou ja, beveiligingscamera's hangen daar met, met een heel goed doel en begrijpelijke reden... maar die moet je dan niet gebruiken om vervolgens tegen je mensen te zeggen... dit en dit hebben we ook nog eens gezien. Het is overigens, laat ik me dat zeggen, niet alleen gebruikt met beveiligingscamera's. Uh, maken heeft ook gebruik gemaakt van mystery shoppers. Hè, dus mensen die met een stiekem cameraatje binnenkwamen in een winkel... en ook langs die weg... Opname maakte waarmee mensen werden geconfronteerd. En op het moment maar... dat zo'n mystery shopper dan binnen zou zijn gekomen zonder camera, mag dat dan wel? Uh, nou, dat is in ieder geval heimelijk veel. Maar en dat, je, dat je kijkt en, uh, hoe, hoe, hoe mensen functioneren, hebben heb ik niet zoveel probleem mee waar het om gaat. Maar dat is een beetje wetstechnisch, mm -hmm. is dat je gegevens vastlegt over mensen. En als je hem maar waarneemt, hè, als een mystery shopper, geldt dat niet. Maar dit, dit is juridisch. Kijk, kern is in alle relaties, maar zeker ook in arbeidsrelaties... moet je oog hebben voor de privacy van mensen... En je kunt niet in werkgevers-werknemersrelaties wer op deze manier je mensen bespieden. Dat moet, dat moet je niet willen. En nu heeft de Mediamarkt vorig jaar al excuses aangeboden en het beleid veranderd. Ja, dan is de kous af wellicht, of niet? Nee, die kous is niet af. Uh, omdat de Mediamarkt wel het, het beleid zegt te hebben aangepast. In de eerlijkheid uh, ma maakt ik moet zeggen, we zijn natuurlijk uh, ons onderzoek ook ergens geëindigd. De Mediamarkt zegt we doen het beter, maar nog steeds wij weten, zegt de mediamarkt... wij mogen echt wel gebruik maken van dit middel... maar nou zijn we die eerlijke over van onze mensen dat we het middel inzetten. En mijn antwoord is nee. Je kunt je mensen niet voor het blok zetten met dit soort middelen. Je moet het gewoon niet doen. En krijgen ze een boete nu? Nou, wat wij gaan doen is nu kijken hoe we ze tot één uh, tot keer kunnen brengen. Daar hebben we een procedure voor. Maar uiteindelijk uh, gaan wij als, als mediamarkt niet willen luisteren... gebruik maken van wat we nu nog kunnen, last onder dwangslom. Dus in feite, als u nou uw leven niet beter... dan krijgt u een, uh, een bekeuring van ons... Wilbert Thomessen van het College Bescherming persoonsgegevens met dank. Hier zijn de voortops. Als ik nou een timmerman zou zijn en jij zou een vrouw zijn... zou je dan met mij willen trouwen <laughs> sure. en mijn baby willen hebben? Nee, dat niet. De <laughs> four tops. Matthijs Klein, presentator van Veronica Film... en onze vaste film- en seriedeskundige op donderdag. We gaan het hebben over de Golden Globes. Die worden yes. zondag weer uitgereikt. Yes. Uh, de Golden Globes aanstaande zondag. De 71ste keer alweer. Wat is nou anders met de Oscars? De nominaties van de Oscars worden volgende week bekendgemaakt. Precies over een week. Wat is nou anders, uh, de uh, Golden Globes? Er zijn meerdere categorieën. Dus niet alleen maar de hele serieuze, zware films... zoals je die vaak bij de Oscars ziet. Maar ook de wat luchtige films. De comedies, de musicals. Die krijgen hun eigen categorie. Maar ook tv-series. Natuurlijk, Breaking Bad gaat hem binnen dit jaar dat kan niet anders, na alle lof over het einde van uh, mm -hmm. seizoen 8... Um, uh, en ook uh, degene die bepaalt wie wint. Dat is heel anders. Bij de uh, Oscars is dat een groot geheim. Dat zijn uh, mensen uit het vak die de prijzen uitre uitreiken. En bij de Golden Globe zijn dat de buitenlandse filmjournalisten. Oftewel de Hollywood Foreign Press Association. Zit ja, jij er ook in? Nee, daar zit, ik nog, daar zit ik nog niet in. Maar het is niet onmogelijk. Want sinds een half jaar is de president van de Hollywood Foreign Press Association... Dat is uh, Theo Kingma, onze eigen trots in Hollywood. Die daar al jaren filmjournalist was. Bijvoorbeeld voor de hitkrant vroeger. En waar het dit jaar om gaat zijn eigenlijk twee films. 12 Years a Slave van Steve McQueen. Daar zit eigenlijk wel een Nederlands tintje aan, maar dat vertel ik je straks. En de film American Hustle. Maar laten we beginnen met uh, 12 Years a Slave over uh, een waargebeurd verhaal... over een man die twaalf jaar lang een slaaf is geweest... terwijl hij eigenlijk gewoon een vrije man was met een vrouw en kinderen... totdat hij werd ontvoerd en werd verkocht als slaaf. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York... Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Ja, 12 een sleef, dat kan niet anders dan, uh, dan heel veel uh, prijzen winnen. Nou, maximaal zeven, dus wat is veel. Maar goed, het is van de regisseur Steve McQueen. Die maakte eerder al het, van, de fantastische film Shame... over een seksverslaafde man in New York. Ook gespeeld door uh, Michael Fassbender die nu ook uh, te zien is in 12 een Sleef. Uh, destijds is Shame eigenlijk... Ja, dat, dat was zo'n controversiële film... omdat er heel veel expliciete seks in zat. Zelfs homoseks. Of dat nou daardoor een beetje is genegeerd... Uh, dat is natuurlijk niet duidelijk. Uh, dat hij is genegeerd, dat, dat maakt wel heel erg duidelijk zijn. Alleen Michael Fassbender, de hoofdrolspeler, kreeg een nominatie, maar won hem niet. Dus het kan niet anders dat ze Steve McQueen nu een beetje alle erkenning gaan geven. En dat hij nu gewoon uh, die prijzen binnen gaat halen. Um, maar uh, gaat hij dan, ja, dus ook echt de prijs voor de beste regisseur? Ik denk de beste dat, regisseur en dat gaat lukken. beste film. Ja, kijk, je hebt ook nog Gravity 3D. Daar ging iedereen naartoe afgelopen jaar. Sandra Bullock in de ruimte. Heel erg knap. Hoe zijn er eentje een hele film mee te dragen. Maar eigenlijk, als je dan bijgekomen was van die 3D-effecten, was je die film ook eigenlijk wel weer vergeten. En terwijl of Jusser Sleef beukt er zo hard in uh, dat ja. hij uh, heel lang bij gaat blijven. En welke uh, film is dan ge genomineerd in de categorie beste film? Uh, dat oh, nee, Ik heb een hele lijst voor je, Felix. Ja? Ik heb hier 12 Jusser Sleef, waar ik net over had. Captain Phillips, dat is die uh, film met Tom Hanks. Het gebeurde verhaal over die kaping uh, op zee. Uh, van de uh, maker van uh, de, de Born films. Een hele goede film, maar net niet uh, maatschappelijk genoeg. Graffiti natuurlijk, Philomena. Over een, een soort een, een roadtrip met Judy Dench en Rush. Die, uh, over die racewagens en zo. Um, waar het in uh, 12 jaar of Sleef. wat daar uh, belangrijk aan is. Uh, is die man die uh, dus beweert. Uh, een, een vrije man zijn geweest. totdat tot hij ontvoerd wordt. Die heeft ze memoires geschreven. Dat is nu verfilmd en daar hebben we een fragment van. Ik wil je iets This zien. is Rembrandt hier. People He come mensen komen over de wereld om dit te yeah. zien. Ja, yeah, hij is goed, ja. Yeah. Het is een fake. We talk about it. It's impossible. People believe what they want to believe. Because the guy who made this was so good that it's real to everybody. And who's the master? The painter or the forger? Ik ben bang dat dit American Hustle was. Dat is American Hustle? Ja, we hebben, oh, we hebben jeetje, dat andere, andere fragment even overgeslagen. Ja, American Hustle wil ik zo nog even wat vertellen. Wat ik even kwijt wil. Want ik zei al dat er een Nederlands tintje zit bij deze Golden Globes. en dus zo ook bij de Oscars. Steve McQueen, de grote belangrijke regisseur. die nu heel Hollywood aan het veroveren is. die woont gewoon bij mij in de hoek in Amsterdam. Oh ja? ja, hij vindt uh, Hollywood, daar wordt hij zo hey. vaak aangesproken en herkend. Het is echt waar, Erben <laughs> dat hij, hij vindt Amsterdam een hele prettige plek. Hij is uh, uh, verliefd geworden op een Nederlandse vrouw. En die zei, Joh, we gaan niet in Hollywood wonen, tussen al die types. We gaan gewoon lekker in de pijp wonen in Amsterdam. Daar woon ik ook. Heel vaak zie ik hem lopen op de Albert Kuip. Mensen hebben geen idee, het is een hele grote zwarte man. En mensen hebben geen idee dat dat Steve McQueen is... die nu een film heeft gemaakt. Maar jij het... bent filmjournalist, dan spreek je natuurlijk aan. en zeg je, ja. meneer, mag ik u interviewen? Ja, nou, dat heb ik heel vaak gevraagd. Alleen, uh, dat heb ik dan telefoon gevraagd. heel netjes via zijn film Iedere keer als ik hem zie lopen, zie ik hem lopen samen met zijn kind. En ik vind niet dat je... Iemand, maar je houdt niet van kinderen. Nou ja, dat wel. <laughs> maar ik vind niet dat ik iemand dan mag storen. En juist als hij hier dan in Amsterdam gaat wonen en dat hij dan alsnog wordt aangesproken door een of andere journalistje. Ja, ik wil dat gewoon niet niet dat ene journalistje zijn. Maar goed, ik... Maar heb, als hij straks natuurlijk die Golden Globe binnensleept, dan heb je wel reden om hem aan te zitten. Maar ik heb ook zijn telefoonnummer via Via, want de pijp is natuurlijk gewoon een dorp, dus iedereen kent elkaar. Ik heb zijn telefoonnummer. Mocht hij nou heel veel prijzen gaan winnen en mocht hij nou ook weer heel erg genomineerd worden voor de Oscars volgende dan gaan we gewoon even live bellen hier in de uitzending. Dankjewel Matthijs, graag tot volgende week. Jo. Ook dank aan Henk Menke en Frank Bosman. Jullie vertelden ons alles over Peerke Donders... en zijn eventuele heiligverklaring. Meneer Menke, wat denkt hij? Wordt hij heilig of niet? Donder? Ja, als onderzoeker uh, mag je niet gokken... en niet in wonderen geloven. Maar oké, okay, uh, ik hoop dat op, het, op de overblijfselen van Peerke... geen lepra gevonden wordt... En dan zou het mogelijk kunnen zijn dat de paus over zijn haat strijkt. Hij komt toch uit Argentinië, dus wellicht heeft hij. Ja, maar kijk, Perke is natuurlijk al lang heilig, want daar gaat God alleen maar over. De kerk loopt er altijd een beetje achterna en die moet nog tot het inzicht komen dat het echt zo is. Maar hij is natuurlijk al lang heilig. Ja, ja. Jij hebt een direct lijntje, jij hoort dat. Mensen die zo hun leven opofferen om voor het uitschot van de samenleving te werken, verdienen het om heilig genoemd te worden. En ook dank aan sportmarketeer Jan-Paul de Wild en aan Erwin Wennemars. Jij gaat het EK Allround verslaan. Ja, inderdaad. Wordt dat spannend? Er komt een nieuwe Europese kampioenschase. Sven Kramer heeft zeven jaar achter elkaar gewonnen, maar hij doet niet mee. Dus uh, we krijgen een opvolger. En wie wordt dat? dat gaat, uh, het gaat, uh, en ik moet zelf zeggen, als Sven Kramer en er wel bij geweest was... had hij nog een hele zware dobbel gekregen aan Koen voorbij. Koen voor Wijn gaat. Koen van Wijn. Gaat, wordt weer Wijn. De en die, dat is heel belangrijk voor hem. Want hij gaat naar de Spelen. Hij wil Olympisch goud halen op de 15 meter. Maar hij heeft nog nooit een echte prijs gewonnen. En dit, dit, gaat, dit kan dus een eerste prijs worden. En dat kan hem helpen met zijn Olympische droom. En Erwin, is het leuk werk. radioverslaggever zijn. Het is echt geweldig. Ja, vooral ja. de 10 kilometer verslaan. Samen met Sebastian Timmerman is echt een feest. En waarom is dat een feest? Omdat je het zo mooi kunt maken en het is zo spannend. En, uh, en wij hebben het gewoon heel, heel erg leuk met, met, met, met z'n tweeën. En, en hoe doen jullie het? Dan stoten jullie elkaar aan? Ja, ja, ja, ja. We stoten, ja? stoten elkaar aan. En dan, en dan zie ik iets en dan zit hij maan te kijken. Ja, en wat dan? Laat maar, laat maar. En dan ga ik te praten over Sven Kramer, Jorrit Bergsma. Dat is fantastisch. En roept dat dan ook wel eens iemand in je koptelefoon afronden? Afronden, ja. Zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman en Bas van Werven. De Nieuws BV vind je uiteraard ook op Facebook en op Twitter. En natuurlijk op onze eigen site denieuwsbv.nl.